Een wonder. Ja, dat is de natuur, hè? Makkelijk praten. Maar voorlopig is daar een wonderschoon veulen. Gaaf en gezond. Het kerstgeschenk voor Rudy. Daarvoor wil ik je nog eens persoonlijk bedanken. Hey, maar rij doet toch niet officieel. Maar als je er ooit spijt van krijgt, dan is het veulen natuurlijk jouw eigendom. Het veulen is van Rudy en van niemand anders. Al bieden ze er een miljoen voor in. Maar misschien vindt Rudy een paard helemaal niet leuk. Dat kan toch? Ja, maar misschien vindt Rudy's moeder het dan wel geweldig om een eigen paard te hebben. Tegen die tijd zien we nog wel. Maar ik wil natuurlijk best de voogdij op me nemen van Berry's dochter. Nou, dat is dan geregeld. Dat ben ik je nog vergeten te vragen. Wat? Nou, dat je binnenkort bericht krijgt van de advocaat. Ik bericht van een advocaat? Waarom hij wel Om na onze officiële scheiding... ...het voogdijschap van Rudy op je te nemen. Ik? Ja, jij. Ja, maar ben je het daar zelf dan wel mee eens? Ik, ik bedoel... Ach, Menno. Nu vis je toch echt een complimentje. Maar je zal ze krijgen. Ik zou me geen betere vogels voor mijn kind kunnen denken. Zo goed? Tja. Doe nou, jongen. Is geen ramp? Nee, nee, nee, zo bedoel ik het niet, maar... Goed. hij wees maar niet bang dat ik het je lastig zal maken. Nou, daar ben ik van overtuigd. Ik weet jou even meer. Gek, hè? Wat? Sjoerd en ik zijn nog niet eens officieel gescheiden... en ik voel me nu al een stuk zelfstandiger. Ja, dat kan ik me voorstellen. Merk je dat dan? Nou, ik weet het niet. Ach, wat sta ik toch mijn tijd te voldoen, ik moet opschieten. Het liefst wil ik voor het donker thuis zijn. Ga je nu al weg? Ja, jongen. Ik ben hier niet in de kost. Nou, ja, doe toch niet zo gek. Oh, dat is helemaal niet zo gek, hoor. Morgen moet ik de mevrouw van Kamp weer mooi maken. Ben je met de bus? Zal ik je even brengen? Nou, ja, lijkt me wel een mijl op zeven. Nee, ik neem de auto. En reken er maar op dat ik voorzichtig rij. Ja, maar ik kan dan toch met de bus terug. Ik ben al een tijd niet in kampen geweest en, en ik zou die dominee Wolter eens een bezoek kunnen brengen. De dominee vind je aankomen. Die is druk bezig met zijn oude jaarspreek. Of hij is misschien niet thuis en dan sta je met je goede gedrag voor een dichte deur. Nee hoor, ik red me wel. Mevrouw, daar in dat huis hoort hij. Kom maar, kleine plechtigpaat. Kom maar, braaf. Oh, mevrouw, ik bent werkelijk Ja, redder in de dood. U heeft het al niet bezeerd, hoop ik. Zo, oh. hier is u. Zo, kleine bandiet. Mevrouw, ik ben u werkelijk zeer dankbaar. Oh, kleine bandiet hoor. Uh, wilt u niet even binnenkomen om uw handen te wassen? Oh, wat, wat ziet u jas eruit? Komt u toch even binnen, dan kan mijn vrouw u verder helpen. Nou, één minuutje dan. Kijk, die kleine bandiet nou trouw ligt. Zo, gaat u voor. Dag, mevrouw. Ja. Elze, dit is de redster van onze hond. Ach, mevrouw, hebt u zich niet bezig? Oh, dat gaat best. Oh, gelukkig. Uh, wacht, laat ik uw jas even schoonmaken. Uh, uh, gaat u hier maar zitten. Uh, wilt u een uh, kopje thee misschien? Nou... Ja, ja, ja, dat hebt u echt nou. wel verdiend, hoor. Oh, maar laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Dominique Wolters. Mevrouw Dijkema. Aangenaam. Dijkema. Dijkema. Die, die naam klinkt me zo bekend in de oren. U bent niet van hier, is het wel? Uh, nee, ik woon hier pas een paar weken. Oh, juist, ja. Zo. Hier is de thee. Als het uh, Wilt u suiker? Uh, graag, ja. Dijkema. Dijkema. <laughs> Je kan merken dat een mens oud wordt, hè? Helpt het u als ik Menno zeg? Menno, Menno dekman, Menno, ach natuurlijk ja, nou ben ik er. U bent zijn zuster. Nee, zijn schoonzuster. Ken jij een Menno Dijkema? Ja, zeker. Dat is die jongen die me zo uitstekend de weg heeft gewezen vanaf Schiphol. Heb ik je toch verteld? Ach, ach ja, van die boerderij. Oh, was je dat alweer vergeten? Ik zei toch al dat ik hard word. En de ouderdom komt met te gebreken, zelfs bij een dominee. Daar heb ik anders niks van gemerkt, toen ik u op de preekstoel zag. Hoe bedoelt u, hier in Kampen? Nee, het was in Emmeloord. Ach. Daar heb ik erg van uw preek genoten. Het was net of die voor mij bedoeld was. Werkelijk? Werkelijk? Vertel dus, ja, dat, dat interesseert me nou echt. Mag het misschien een andere keer? Oh, natuurlijk, met alle plezier. Maar van waar die haas? Ach, ik moet nog een paar adressen af. Ik ben namelijk op zoek naar een paar kamers hier in Kampen, mevrouw. Ja. Voor mijn zoontje en mij. Juist, ja. En waar woont u nu? Eigenlijk hier om de hoek. Ach, wat een toeval. Maar dat is veel te klein. Kamers, zeiden we. Ja, misschien weet ik iets. Dat zou geweldig zijn. Nou, niet te hard van stapel mevrouw. Wat ik op het oog heb is het huis van de koster. Wat denk jij daarvan, Elze? Ach ja, dat is misschien wel een idee. Het is wel een oud huis, maar het is schoon. Het is een idee, mevrouw Dijkema. U heeft ons hondje gered. Laat mij een tegenprestatie leveren... door eens bij mijn koster naar de mogelijkheden te informeren. Als u dat zou willen doen, graag. Wanneer heeft u zekerheid... Of moet ik zelf naar de kosten gaan? Nee, nee, laat u dat maar even aan mij over. Ik laat het u wel weten. Of beter, als u morgen om deze tijd nog even langs zou kunnen komen... dan weet ik misschien meer. Goed. Uh, morgen dus. Nou, hier is het, mevrouw... Dijkema. Oh. Dijkema. U komt niet van hier. Nee, ik werk hier. Oh, dat maakt niet uit. U werkt. Mm -hmm. Wat doet u dan? Ik werk in een kapperszaak, mevrouw. Toch niet die van Molenaar, hè? Oh, dat maakt niet uit. Nee, in de zaak van Lammer. Dat is een keurige zaak, ja, ja. Daar heb ik goede berichten over gehoord. Dus... U hebt een uh, zoontje, heb ik gehoord, hè? Mm -hmm. Nou, daar willen we best op passen, hoor, als het zo uitkomt. Kijk, we hebben nou toch een nieuwe kleuren-tv gekregen. Ja, van de kinderen dan, hè. Dus uh, mijn man is niet meer van huis weg te slaan. <laughs> Ja, het moet vanzelfsprekend niet te veel gebeuren, hè. Dat, uh, dat oppassen bedoelt. ik dan. Oh, maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Ik moet s'avonds hard blokken. Blokken? Studeren, ja. Oh, dat maakt niet uit. En, ehm, uh, ik wil u meteen even vertellen... Hmm. ...dat mijn man en ik in scheiding liggen. Oh. Mijn zoon is mij toegewezen. Oh, nee. dat maakt niet uit. Nee, maar nu u dit weet, kunt u zich nog altijd bedenken... ...of u met mij in zee wil gaan. Maar mevrouw, de dominee heeft u toch hier naartoe gestuurd? Ja, dat wel. Maar alleen de dominee weet nog niet wat ik u daarnet heb toevertrouwd. Ik wil dat er morgen pas vertellen. Oh, dat maakt niet uit. Nee, maar belt u morgen de dominee nog maar eens op? Nou, ik weet niet of dat dan nog nodig is, hè, man? Oh, dat maakt niet uit. Dus u bent met de feestdagen niet hier? Nee, ik ga bij mijn schoonaris logeren. Mijn man is op reis. Hoe het in de komende weekend zal gaan, weet ik niet. Nou, dat zien we wel, hoor, mevrouw. We kennen zo'n beetje het klappen van de zweep. Alleen, neem dit van mij aan. Zorg dat de kinderen nooit de dupe van de scheiding worden. Wij kunnen erover meepraten. Oh ja? We hebben met z'n onze oudste zo'n trammeland beleefd. Oh ja? Aardige mensen. En de kamers zijn heel leuk. Mm -hmm. Niet te oud. Nou, wat kan je verwachten van zo'n huis op leeftijd? Alles is schoon en ik denk niet dat het vochtig is. <laughs> Kijk eens aan. Ze hebben u toch niet te veel uitgehoord? Ja, mevrouw Harfsen. Het is een best mens hoor, maar die kan er wat van. Ach, dat gaat wel. Oh. Ergens hebben ze ook gelijk. Ze moeten toch weten wie ze in huis halen? Hm. Intussen weet ik het dus ook. Ze hebben u gebeld. Ja. Ik zal even de hond uitlaten. U hoeft niet voor mij weg te gaan hoor. Oh nee, maar alles heeft zijn tijd. Nou, die woonruimte bij Harfse zit wel goed, hoor. Toch? Mm. Heb je eraan getwijfeld? Eerlijk gezegd. Nou, wil je dus weten hoe ze het hebben opgevat? Ja? Nou, de mannelijke helft van het echtpaar, Harfse zelf dus, had voor zichzelf uitgemaakt dat ze het niet helemaal goed hadden gedaan. Met hun zoon? Luister. Je kan rustig spreken van een mens in nood. Als ze jou niet zouden helpen... zou je nog verder van de goede weg kunnen afdwalen. Zo is het namelijk met een van hun kinderen gegaan. Ze hebben me er iets over verteld. Ja, dat was een nare geschiedenis. Het ging er hard tegen hard. De jongen mocht niet meer thuis komen. En die mensen hebben daar later veel spijt van gehad. Ja, dat begrijp ik. Maar niet de zaak. Je kan dus bij een intrekken. Ze verwachten hier de eerste week van het nieuwe jaar. Maar dat is geweldig. Wat denkt u? Mag ik alvast een paar spulletjes verhuizen? Oh, dat lijkt me geen bezwaar. Maar uh, hebt u hulp? Ja, ik kan Menno vragen om een handje te helpen. Ach oh, ja, natuurlijk. Die aardige jonge man van de dijk is dicht. Blijft hij nou voor goed in Nederland? Dat is het maar waar. Hij trekt zo aardig op met mijn zoontje. Oh ja? Dat oh, kan ik me best indenken. Het is een jong mens dat een bijzondere gave heeft... ...juist door zijn oprechte eenvoud ieder die hem ontmoet voor zich in te nemen. Ja, daar hebt u gelijk in. Ja, als alle mensen een dergelijk karakter hadden... ...zou de wereld er heel wat hoopvoller uitzien. Zo leef je nog. Ik wilde u net bellen. Ik heb namelijk groot nieuws. O, oh kind, en dat is? Dat ik een hele fijne etage heb gevonden hier in Kanton. Oh, fijn kind, gefeliciteerd. Wanneer ga je er naartoe? De eerste week van het nieuwe jaar... Twee kamers en een douche zijn het. En het is maar voor 150 gul. Oh, en bij wie mag dat dan wel zijn? Bij een koster. Een koster? Ja, van de kerk. Nou, dat is dicht bij het vuur, hè? Oh, de, het praat toch niet zo raar. Het zijn schatten van mensen. Nou ja, dat zullen we dan nog maar afwachten. Het zijn goed laat komen jullie nou. Hoe bedoelt u? Hoe ik dat bedoel? Jullie komen oud en nieuw toch wel hier vieren? Nee, u, nee, vergissig, we zijn op de boerderij. Op de boerderij? Nou, dat staat je netjes. Wat nou, dat staat me netjes? Dat, dat hadden we toch afgesproken? Hè? Afgesproken, afgesproken. Jullie zouden hier thuis komen. O, de laatste keer dat ik bij u was, heb ik het nog gezegd. Ik weet nergens van. Nou, dan weet u het nu. Kind, wat heb je daar nou nog te zoeken? Maar dat praat toch niet zo. Juist nu zijn het schatten van mensen... en... Rudy logeert daar een paar dagen. Hij kan hier ook logeren. Maar dat is zeker te min. U weet net zo goed als ik dat hij daar meer uit de voeten kan. Wat een met kleine al die Maar goed, laat je moeder maar in de steek komen. Menno is speciaal overgekomen uit Denemarken. Menno? Wie is Menno? De broer van Sjoerd. Die kent u toch wel? Volgens jou moet ik iedereen kennen. Zeg, heb jij wat met die broer van Sjoerd? Hou geen domme dingen in je hoofd, hoor. Jij past niet bij die familie. Dat zeg ik je al jaren. Moeder, ik uh, ga nog even een paar dingen pakken. Prettige avond. Halen. Maar dat is toch grote onzin. Ik heb zelf vervoer. Kom even binnen. Okay. Mooie auto. Hey, nee, heb je nog weerbericht niet gehoord? Vibbericht? Ja, ze verwachten sneeuw. de kom je hem maar even halen. Sneeuw! Mendel en, en ik gaan een pot maken. En Mendel? Ja hoor, Rudy. Kom even binnen, jongens. Ik moet nog een paar dingen inpakken. Zo. Ja. Kijk niet naar de rommel cadeau voor Rudy? Nee, geef dat maar aan Omenno. Omenno. Oh, dankjewel. Maar wat is dat nou voor gekkigheid? Ik ben toch niet jarig. Uitpakken, uitpakken. Ja hoor, kleine commandant. Oh, maar dat is mooi. Maar het is toch nergens voor nodig. Als die maar lekker zit. Dankjewel. Kusje, kusje, kusje. Ja. Zo. Rudy ook een kusje? Hé, hey, verdorie, het sneeuwt al. We moeten echt gaan opschieten, hoor. Ja, ja, ik ben al. Hé, hey, gaan die nieuwe kamers nog door? Oh, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. Volgende week al ga ik verhuizen. Zo, dat is goed nieuws. Niet aankomen, Rudy. En je weet nooit wie ik die kamers heb gekregen? Nee, geen idee. De dominee Wolters. Dominee Wolters? Ja, maar hoe dan? Ben je soms bij hem geweest? Ja, heel toevallig. Ik redde een rondje uit de bek van een bouvier. Uh -huh. Nou, en toen nodigde hij me uit om even binnen te komen... En van het een kwam het ander. Het zijn kamers bij de kosten. Hoe oh, bestaat het? Lijkt het niet op een sprookje, Menno. Hé, oh. hey, en kennen die niet meer nog? Je kent Ik zou me niet zeggen wat hij allemaal over je te vertellen had. Nou, dat is dan niet zo mooi, hè? Maak je me niet bang, hoor. Maar je zult er niet onderuit komen om hem een snel eens op te zoeken. Oké, okay. maar dan wel volgend jaar. Hé, hey, Marijn, wat denk je? Zullen we gaan? geluisterd naar het zestiende deel van De Weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Mien van Zand... in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Guikje Roethof, Luc van der Lagemaat... Corrie van der Linden, Marieke de Haan... Robert Sobels, Barbara Hofman... Frans Kokshoorn en Mela Soesman. Techniek, Raymond van Marseveen en Leon Dubois. Regie... Marley scored